Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldleiders zijn niet te spreken over de speech van Poetin. Vandaag kondigde de Russische president aan dat hij 300.000 militairen extra naar het front gaat sturen. Minister van Defensie Ollongren was niet erg verrast. Ik vind dat dit een teken is dat hij uh, hard en comprom compromisloos is en blijft. Hè. Dus het is een teken dat hij wil uh, doorgaan met die verschrikkelijke oorlog. Uh, dat hij uh, Russische mensenlevens iedere dag weer uh, op het spel zet. En hij wil dus nu ook de reservisten in die positie brengen. We zullen zien wat voor reacties dat in Rusland uh, teweeg brengt. De Franse president Macron noemt de extra troepen die naar Rusland gaan een vergissing. En de president van Amerika, Biden... ...spreekt van een bloedige, nodeloze oorlog. In Utrecht heeft een man volgens de politie zeker vijf mensen... ...bewust aangereden met zijn scooter. Daarna deed hij zich voor als slachtoffer... ...en troggelde op die manier mensen geld af. De man ging op parkeerterreinen met zijn scooter op zoek naar slachtoffers. En iemand pinde ook echt, 250 euro. Maar mensen zagen dat gebeuren en belden de politie. De man is opgepakt. En tien jaar geleden wilde Merte haar Sweet 16 vieren. Ze zette een uitnodiging op Facebook en duizenden mensen klikten op aanwezig. Het feest werd omgedoopt tot Project X Haren... In de podcast Er is geen feestje, van de lokale Omroep Groningen, wordt uitgezocht hoe het zo mis kon gaan. Ja, en alle social media experts die we in die week benaderen, die zeggen allemaal... nou, je kunt rekenen op ongeveer 10%, maar het kunnen er meer zijn. Zelfs de experts weten het eigenlijk op dat moment niet. Uh, dus waar moet je op rekenen? Komen er 500 mensen? 5000? 15.000? Het werden er inderdaad duizenden. Eerst begon het nog als een feestje, maar al snel sloeg de sfeer om en begonnen mensen te rellen. Waar is het feestje? Hier is het feestje, hier. We gaan zingen voor Merten. En jaar ook? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is gekhuis, echt helemaal gekhuis. Kom op, rellen! Er zijn mensen die bewust hier naartoe zijn gekomen om te rennen. Dus uh, drama, vind ik. Voelden we zeer bedreigd. 46 jongeren moeten laten voor de rechten komen. Totale schade was bijna 1 miljoen euro. En dan nog het weer: vanavond koelt het af. Het kan naar 1 graad afkoelen. Het wordt ook mistig. Morgen zonnig, in de middag een graad of 18. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hoewel veel files intussen zijn opgelost... staat het nog wel vast bij Amsterdam... door een ongeluk op de A10. Het ging mis op de ring Noord... richting Zaanstad. En je hebt daar voor knooppunt Koenplein... een kwartier vertraging. En Door dat ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Op de A5 heb je daardoor ook nog... vijf minuten oponthoud richting Amsterdam. Dat is voor de aansluiting met de A10. En er staat nog file op de A27... van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Ook door een ongeluk. En daar is de vertraging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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM, breekt de week.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 Nog even met je mee, veel verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat verder de vier we zijn nog steeds hier.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 The sun will shine It will be alright Ik Heel yeah,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 you yeah. yeah. I love you. 24 uur per dag, hete zomerhits. Baby girl, I said for night your lucky night. Pieter I'm chill, I'm with my plug and in my heart. I stop and stare at you, walking on the shore. I try to concentrate, my mind wants to explore.